Straks meer. 4 FM. Maar nu weer 9 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Shell-topman Peter Voser vertrekt volgend jaar. De Zwitser van 54 gaat met pensioen. Hij werkte sinds 1982 bij Shell... en zat bijna 10 jaar in de top van het olie- en gasconcern. Voser leidt Shell sinds juli 2009 als opvolger van Jeroen van de Veer. Daarvoor was hij financieel directeur.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 Mensen die in afgelegen dorpen wonen hebben het minder goed dan dorpsbewoners in de buurt van een grote stad. Er komt meer werkloosheid en armoede voor. Dat blijkt uit het Dorpenmonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In afgelegen dorpen zijn mensen relatief vaker laag opgeleid en succesvolle jongeren trekken weg naar de stad. Wel zegt het SCP dat er ook een grote groep hoogopgeleide mensen is die er juist voor kiest om landelijk te gaan wonen. Maar zij gaan wonen in dorpen bij steden en niet in de afgelegen dorpen. Er komt vandaag in alle Eurolanden een nieuw biljet...